Overdag bewolkt, maar in het zuidoosten kans op zon... temperatuur rond 9 graden en opnieuw een harde zuidwestwind. In de avond regen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO. Nacht van het goede leven. Adeline van Mier. Het zal nog maar niet wel begaan, het is de nacht van goede leven. de Joodse violist uh, Heiferts. Ja. Ook al niet meer onder ons. En dit was voor jou, in, nog een keertje, voor je ouders. Voor ja, vader, voor, me, voor mijn vader. Ja, en mijn moeder ja, ook. Mijn moeder, ja. okay. uh, aan wie jij het boek ook opdroeg uh, uh, in stilte, retretes in Nederland en België. Meem van Biemen. Uh, uh, we moeten eigenlijk nog één dingetje terug. We zijn uh, in het vorige uur over die Advaita. Had jij nog iets moois te vertellen? Want daar is jou toch wel iets overkomen ook? Ja, ik heb een hele mooie ervaring gehad daar. En, uh, dat was een retret op oog. Ja, dat was een retret op oog. En, ja. Dus ook boeddhistisch Advaita? Of nee, is dat, dat, dat, dat is, hindu het kom, het komt uit uh, voordat het hindoeïsme. Ah. Maar ja, het is heel ingewikkeld om uit te leggen. Ik, ik, uh, dat gaat over dat, uh, dat, dat dat eigenlijk alles één is. Ja, maar ik, grappig genoeg voelde ik me in het begin van die retraite juist heel erg afgescheiden van al die mensen... omdat ze heel erg bezig zijn dat ego steeds uit te vlakken. Dus ik kreeg hem geen contact. En aan het einde van de week ben ik natuurlijk enorm veel boeken gaan lezen... om het te begrijpen. Ja, dat zit je toch weer in je kop. Maar ik, het is me wel gelukt, zeg maar... omdat ik me ook kon overgeven tijdens al die meditaties en oefeningen. Want we deden allerlei oefeningen ook... Op het strand en gekke spelletjes om uh, te laten zien hoe dom die geest wel niet was. Dus ze moesten op ons kop lopen op het strand als een soort krabbetjes. En dan uh, was je inderdaad helemaal je, je, de richtingsgevoel kwijt en dat soort dingen. En aan het eind van de week had ik een hele mooie ervaring opeens. Want ik, uh, en, en toen kreeg ik trouwens wel contact met al die mensen. Het was alsof zij opeens begrepen van hey, het kwartje is bij haar gevallen. En eh, toen kwam mijn vriend naar het eiland. Want die zag ik natuurlijk hij het niet door al die retretes. En die kwam me opzoeken. En die zou dan ook een weekendje schiermonnikoog oog eraan vastplakken. En ik fiets naar de boot om hem op te halen. En op een gegeven moment heb ik echt het gevoel alsof ik vlieg. En, en toch was het niet zweverig. Want het klinkt weer zo zweverig. Het was heel, heel aards. En heel eh, een soort bazaal een soort rust en vertrouwen. Terwijl ik eigenlijk een heel bang mens ben. En gestrest snel en, en overal bang voor. En, nou ja, en dat was allemaal weg. En ik ben ook ontzettend een controlfrik. Het was allemaal weg. Het enige wat ik in mijn hoofd hoorde als een soort mantra was. Het leven leeft zichzelf. Je, je hoeft helemaal geen moeite te doen. Want het leven leeft zichzelf. En ik, was, ik was heel ontspannen en open. En het, het was een hele bizarre ervaring en ik vond het helemaal te gek ik, en, en het was niet alsof ik helemaal raar was maar ik was er namelijk helemaal maar het voelde zo super en en alsof je op dat moment het lukte om het een en ander los te laten en, ik kon, ja, ja een en ander alles. Ja, alles het was gewoon echt echt licht en ja. en en toen kwam een vriend en die kwam net uit de stad en die had gespeeld want die is muzikant en ja. Nou, binnen een half uur was dat helemaal weg. <laughs> ja, Nou ja, kijk, je hebt nu die, die hele exercitie gedaan... en die gang langs verschillende retretes. Dat heeft je in ieder geval verslaafd gemaakt aan één ding. Weet je wat ik wil zeggen? De stilte. Ja. Ja. Dat is best wel lastig hoor. Ja, ja en de kunst is natuurlijk om, om waar je ook bent, of het nou stil of rumoerig is, om die stilte in jezelf te vinden. Uh, ja. Maar het is wel waar. Maar het is wel waar. De clichés ja. zijn altijd waar. Ja, heel erg ja, waar. Ja. Maar ik moet nog heel erg oefenen hoor, Adeline. Ik kan het helemaal nee. nog niet. En weet je wat, jij, wat ook lastig is? Zwijgen. Zwijgen. Vind je dat moeilijk? Ja, omdat ik zoveel praat nu, bedoel je? Of nee, ja, dat is logisch. Ja, zeg hey. ga je hier een beetje zitten retraite. Nee, maar wat bedoel je? Op... Nou ja, zwijgen. Het zwijgen op zich, is dat belangrijk om dat te kunnen? Nee, maar dat kan ik wel. Dat zou je misschien niet zeggen, maar dat kan ik heel goed. Ik kan heel goed mijn mond houden. En het, grappig genoeg. Vroeger lulde ik ook maar om het lullen. Of dat je gewoon maar praat om, om, om er de, die stilte op te vullen. En wat ik nu zeg voelt soms veel zinniger dan voorheen. En ja. zo zijn er nog veel meer dingen veranderd na al die retretes. Ja, ja. ja want ik heb het het, is, het lijkt wel alsof nou, het, het op een heel mooi moment in je leven is gekomen. Je hebt je ouders kunnen afronden. Je hebt de afscheid kunnen nemen. Je hebt je moeder een plek gegeven. Je vader is ook... Weet je, ja, het is rond, het is. En, en, en toen kon je zelfmoeder worden. Ja. Toch? Ja, nu, nu, daarna ben ik zelfmoeder geworden. Dat is ook iets wat volgens mij niet gelukt was in tijden van stress, zeg maar. Voordat ik al die retretes deed. En uh, ja, toen ben ik op een gegeven moment dus ook gestopt met mijn werk bij de KRO. Want ik was ook niet meer gelukkig daar. En daar kwam ik ook achter in die retretes. En toen ben ik zwanger geraakt. Ook wat ik heel lang al wilde. En dat, dat uh, lukte toen. En nu ben ik zelfmoeder, moeder. Dus, uh... dus het, is, het klopt allemaal. Ja, het is wel een beetje een soort sprookje eigenlijk. Hè? <lacht> of nou ja, het leven leeft zichzelf. Ja, ik weet niet. Als ja. je maar gewoon, dat heb ik wel erg geleerd. Als je gewoon dicht bij jezelf blijft en vanuit daar keuzes maakt. Dan gaat het leven zich voor je leven. Ja. En uh, als je dat vanuit een soort krampachtigheid doet. Of omdat het moet volgens een bepaalde norm. Dan raak je van jezelf verwijderd. Ja. En wat nu na dit boek? Ik weet het niet, het is allemaal open. Ik ben, ik, ja, ik ben, het leven leeft zichzelf. Het leven leeft het zal wel goed komen. Nee, daar heb ik echt alle vertrouwen in. Ja. Okay. Ja. Lieve Mirjam, hartstikke bedankt dat je hier was. Ik hoop dat heel veel mensen je boek lezen. Ik hoop het ook. En dat je nog andere mooie dingen... ben even wel spannend wat het volgende wordt. Het is helemaal open, ja. ja. Je hebt een heel mooie plaat uitgekozen als laatste. Ja, dat even, even iets vrolijks. Het ja. was allemaal, allemaal een beetje somber. Of uh, zwaar, of... Ja. Maar ik heb, ik heb, ik heb Carol King uitgekozen. Want het, dit, dit vind ik gewoon een hele fijne vrolijke plaat. En die zet ik altijd op als ik even energie wil krijgen of vrolijk wil worden. Dan luister ik hier naar Carol King. Dankjewel. I just can't tame. I just. A tumbling down, a tumbling down, tumbling down. Tijd voor theaterbezoek. Stelt zich voor, uh, we gaan naar Beijing. Uh, we gaan naar een luxe compound voor de buitenlanders die daar uh, veilig wonen. We treffen er vijf Nederlanders en een Amerikaan. Wie zijn dat? Uh, Thomas, dat is de directeur van een confectiefabriek. Barber, dat is een vrouwtje. Mark is journalist en op bezoek samen met zijn vrouw Ellen. En dan is er nog Pim, die bij de ambassade werkt... en een Amerikaanse diplomaat die Chinees heeft gestudeerd. Ze zijn allemaal begin dertig. Een fragment. We kunnen het wel, maar we doen het niet. Uh, dat is iets heel anders. Uh, ja? Nee, wij buiten de derde wereld uit. Dat is een stuk beter. Sorry? Kijk, wat zei ik? Oh ja! Jij was journalist. Voor een krant of zo, toch? Een opinieblad. Dat lees ik niet. Ja, ik bedoel, alles staat toch op internet. Klopt dat blad ook? Well, who's got time for that? Voor wat? Alsof er iemand tegenwoordig nog de krant leest. Dat uh, is geen krant. Well, Mark is writing an article for a Dutch magazine. About the expanding role of China on the world market. I know. Oh, yes. We talked. Nou, die is ook dankbaar dat we hem in het gesprek proberen te betrekken. What was that? I was just saying that you have beautiful hands. Maar dat, dat artikel, dat ging toch... Uh, wat was het nou? Over... Uh, het, het klonk heel interessant hoor. Het gaat enerzijds over de groei van China op de wereldmarkt. Zowel economisch als politiek. Anderzijds over de westerse bedrijven die China gebruiken als lage lonenland. Misbruik. De kles die, dat, uh, die daarin huist. In de veranderende wereld waarin we leven is dat misschien een onhoudbare situatie. Daar moet het over gaan gaan. Ja, dat is interessant hoor. Ik wil het wel lezen als het af is. Dat ja, kan. <laughs> vindt fascinerend hè. Politiek en zo. De wereld. Jij vindt dat ik... Thomas bedrijf China uitbuit? Wat? Jij vindt dus dat Thomas bedrijf China uitbuit? Ja. Euh, nou ja, dat is dus de vraag die ik wil stellen als journalist, zeg maar. Ja. Jij bedoelt dat dat de journalist die vraag stelt, niet jijzelf, de journalist in jou. Dat bedoel je. Ja. Uh -huh. Wij, hè, het Westen bedoel ik, het hele systeem. Thomas' bedrijf is daar een exponent van, zeg maar. Best bitter, ik vind dat best een bittere gedachte. Wat? Dat onze economieën hun superioriteit, zowel economisch als, als... als intellectueel, cultureel, aan uitbuiting te danken hebben. Nog altijd... Wezen. Ja, dat vind ik dus echt bullshit. Ja, die uh, landen profiteren er ook van, toch? Dus uh... ja, we kunnen dit toch gewoon vaststellen? Je kan hier kan ik toch geen meningsverschil over hebben? Iedereen heeft het er toch over? Ja. Ach, dat hele greenpeace gedoe Greenpeace? Oh, oh, oh, zorgen voor de armen. En uh, ik vind het al moeilijk genoeg om... Uh, voor jezelf te zorgen? <laughs> om mijn eigen leven een beetje relaxed te houden. Ja, Thomas. Wat heeft dat met Greenpeace te maken? Nou, Greenpeace weet ik veel, UNICEF, de Verenigde Naties. Wat is er met de Verenigde Naties? <laughs> Niks, gewoon dat cynische gepraat van de wereld en alles. Cynisch? We kunnen er toch geen barst aan veranderen. Ja, cynisch, Jesus. Het is niet cynisch, het is realistisch. Whatever. Nou ja, mijn vriendin die werkt bij de Verenigde Naties. Dus oh, vandaar dat ja? Oh Ja, stoer. New York. Oh, cool. Oh, wel ver weg. Het is een lange afstandsrelatie. Ja, maar we, we bellen veel hoor. Ik had er net nog aan de telefoon. Oh, hoe? Wel duur. Nee, dat is gratis via de computer. Oh? Nou ja, net dan niet natuurlijk. met de... <laughs> maar meestal wel. Ja, ja. Dan gebruik je. Skype, hè? Huh? Skype. Ja. Want er is een betere. Ja? Ja. Met die boer het heet. Oh, maar dit gaat heel goed. Hè? Ja, maar als er een betere is, dit is gratis. Dat ook, het is beter. En dit werkt goed. Wat je wil, natuurlijk, maar dan weet je dus dat er één is die beter is. Ja, ik geloof daar niet in. Zo'n afstand, dat werkt niet. Hoezo? We het werkt al, toch? We zijn al vijf jaar samen. Ja. Vijf jaar? Dat is al best lang. Ja. Wacht maar. Hm. Nou, kom op, Barbara, dat is toch lullig? Hij is een beetje misselijk. Hij is misselijk. Ik zeg gewoon wat ik denk. Je hoeft het er niet mee eens te zijn. Ik denk nu ook iets, terwijl ik het helemaal niet zeg x heet het stuk en het is geschreven door cabaretier Peter van de Witte, de helft van het duo Droog Brood. Nou, op uh, verzoek van het uh, toneelspeeld, de groep het uh, toneelspeeld. Mark Rietman uh, die debuteert hier als regisseur en op de site van het gezelschap staat een helder filmpje. En dat wou ik u eigenlijk even laten horen gewoon. Het zijn fragmenten uit het stuk en je hoort de regisseur en de schrijver en de acteur. Ze leggen het allemaal een beetje uit. Ik weet het echt bullshit. Well, I'm sorry, Clive, but this is something that I just cannot laugh about. Een kind is per definitie een egoïstische keuze. Als dit zo doorgaat, dan zitten wij echt enorm in de shit. Het is verschrikkelijk. Het thema voor mij van experts is, is een, de, de, de, de moderne jonge mens in een, in een steeds beschikbaarder wereld qua informatie en qua wat we allemaal weten over de wereld. Maar tegelijk is dat bij mensen ook zoveel, dat je altijd maar een beetje weet. En tegelijk geeft dat weten over uh, wat er allemaal mis is in de wereld, en, uh, en daar allemaal een beetje van weten, geeft ook een soort uh, verlamming. Uh, en een, en een, uh, een, een niet weten hoe je daar eigenlijk mee om moet gaan, met de ongelijkheid in de wereld, de armoede in de wereld, de machtsverhouding in de wereld. En daar is dit stuk op een comediantachtige manier, dus een soort vergroting zit daarin. Uh, uh, daar gaat dit stuk over. De Verenigde Naties. Wat is er met de Verenigde Naties? Niks. Gewoon het cynische gepraat van de wereld en alles. Cynisch? We kunnen er toch geen barst aan veranderen. Ja, cynisch, jesus. Het is niet cynisch, het is realistisch. Ja, whatever. Als je twintiger bent, dan zit je in de kroeg en dan fiets je dronken naar huis en weet je niet meer waar je het over hebt. En als je dertiger bent, tenminste in mijn leven is het zo... dan zit je bij elkaar leuk thuis met een glaasje wijn en heeft heeft één gekoopt. En dan ben je niet heel dronken, tenminste vaak niet. En dan weet je nog heel goed waar je het over hebt gehad. Kunnen we dit toch gewoon vaststellen? Je kan er geen meningsverschil over hebben. Iedereen heeft het er toch over? Ja. Want waar gaan die gesprekken dan over aan tafel bij vrienden thuis? Ja, Politiek, hoe dat allemaal moet. En iedereen weet ook hoe het moet. Van Ja, maar dat is toch belachelijk en dit en dat. En dan wordt er getetterd en geschreeuwd en dan loopt het heel hoog op. En dan uiteindelijk is, ja, dan kom je, ja, Wat ik raar vond dan, dan, je fietst naar huis en je denkt, wat is nou uiteindelijk de uitkomst? Maar er is eigenlijk geen uitkomst en iedereen gaat gewoon door. En Het was een leuk gesprek we hebben toch we hebben goed gepraat over de problematiek. Maar uiteindelijk is er niks, is er geen oplossing. Er is geen... Er gebeurt niks. Het is een beetje een... Um, misschien wel een beetje een zwartgallige humor. Het is lachen om... De spiegel die je ook voor krijgt. Dat je dingen te horen krijgt dat je denkt: ja, wat erg. Zo praten wij inderdaad. Toch? Over allerlei ongelofelijke grote problemen. Waar we eh, allerlei fantastische, vurige meningen over hebben. zonder dat we er ook daadwerkelijk iets aan doen. Ja, dat is iets wat, wat erg van deze tijd is. en wat niet goed is, maar wel gebeurt. Wil je wilt wel lezen als het af is hoor? Dat kan. Ik hè, fascinerend, politiek en zo, de wereld. Wat je gaat zien is een avond bij expats van rond de dertig. En die eten samen en praten over de wereldproblemen... en over hoe het allemaal in elkaar zit en hoe moeilijk het allemaal is. En dan, op het moment dat ze daar een soort conclusie over getrokken hebben... waar ze alle comfortabel mee zijn... ligt er opeens een, een, een babytje in een, wieg, in, in een tuin, een, een vondeling. En dan hebben ze opeens een concreet... Het probleem dat ze moeten oplossen. En dat is dan, ja, dat is het stuk wat er dan gaat gebeuren. We houden aan. Wat? Alsjeblieft, zeg. We krijgen zelf een kleine. Ja nou, ik heb geen zin om me verantwoordelijk te, te voelen hiervoor. Ik heb er geen fuck mee te maken. Jezus. We staan steeds meer klem in alles wat we weten en alles wat er mis is. En, we, en um, um, handelen homa vroeger ja, in was er nog actievoeren. en we kunnen dat doen. We gaan, met, we gaan de barricades op. Het staat nu eigenlijk een beetje stil. Die generatie van nu, die, die doet niet zoveel. Maar wellicht komt dat door dat we eigenlijk alles weten over wat er mis is. En tegelijk de complexiteit daarvan voelen en niet uh, tot handelen komen meer. Als je twintiger bent, dan denk je, ja, maar wij zijn nog niet verantwoordelijk. De wereld is nog niet in onze handen. Want je bent nog jong en de mensen die ouder zijn, die zijn idioot. Maar op een gegeven moment, als je dan in de 30 komt, dan zitten er opeens leeftijdsgenoten in de Tweede Kamer. Er zitten leeftijdsgenoten werken bij de omroep en werken mee in het journal. Dan denk je, wacht eens even. Nu zijn, nu zijn, nu zijn wij toch echt zelf. En nog steeds gebeurt er geen bal. Dus dat is. Uh, dan wordt het toch gewoon een ander verhaal. Uh, nou ja, volgens mij um, zijn wij een generatie um, mensen waarbij de sky de limit was. Dus um, zo zijn wij. Opgevoed en dat hebben wij te horen gekregen. Dus wij hebben het gevoel dat we allemaal mega kunnen presteren. En overal ter wereld zouden kunnen presteren. En dat kan soms ook best wel verlammend werken. We zijn allemaal zo, zo bezig met keuzes maken. En met, met, met de tijd goed verdelen. En je wil alles kan. En je wil dus ook alles proeven en doen. En, dan is, en dat, omdat je dat allemaal voor jezelf wil doen. heb je soms geen tijd voor de anderen om uh, daarnaar te kijken. Dit is wel iets waar ik me waar ik mee bezighoud. En, en wat ik heel herkenbaar vind. En ik denk dat, dat voor, uh... ik denk dat het voor iedereen herkenbaar is. Het is iets van deze tijd, het is niet alleen voor 30ers. Ik geloof niet dat, dat, uh, dat, dat een toneelvoorstelling iets, iets kan veranderen. al was het alleen maar omdat, uh, omdat ik geloof dat mensen zich toch uiteindelijk niet aangesproken zullen gaan voelen. Je hebt in de jaren 80 heb je veel, heb je veel voorstellingen gehad waar dat heel ja, erg geprobeerd werd. ook in het cabaret en zo. Het ja, doet helemaal niks, uiteindelijk gebeurt er niks. Maar het is wel om te lachen. Dat is ook belangrijk. Ja, dat is ook belangrijk. Ja. Je moet het ook serieus nemen. Maar je moet er ook van boven naar kijken. Zoals een toneelstuk of zo. En uh, om kunnen lachen. Zodat je lachen kan ook louter. Het klinkt allemaal mooi en waar en zinnig... wat deze acteurs en schrijver en regisseur net zeiden. Maar ik vind het niet helemaal gelukt. Het is zeker niet echt een zwarte komedie ge geworden. Ten eerste is het niet echt grappig. Althans, te weinig grappig. Maar er is eigenlijk nog een groter probleem. En dat is dat alle personages blijven steken in hun overdrijving. En, en ja, allemaal karikaturen worden die nauwelijks een ontwikkeling doormaken... En dan ga je als publiek op een gegeven moment ontzettend ergeren... aan die oninteressante, egoïstische mensen op dat toneel. En dat is dan net niet de bedoeling, dacht ik. Uh, Peter de Witte heeft wel geprobeerd... Hè, ieder personage een sympathieke en een onsympathieke kant te geven... Maar dat heeft hij dan misschien nog net niet goed genoeg gedaan. De allergrootste irritatie was verder het geschreeuw van de acteurs. Nou, dat is ook een kunde, hè. Er zijn heel veel acteurs die het niet kunnen om zodanig te schreeuwen... dat die irritatie precies juist gedoseerd is... Ja, ik weet het niet. De recensies waren trouwens uh, niet allemaal positief. Hè? Die in de Volkskrant, die was wel heel erg. Dat stond bovenop, waarom moeten wij dit aanhoren? Het NRC valt uh, vooral over het plot, want uh, ja, halverwege staat er dus opeens een wieg met een Chinese baby op de stoep. En uh, staat de groep voor een dilemma. Wat te doen met dat kind? Moeten ze naar de politie? Ja, dan gaat het naar een kinderthuis en dan ligt het daar een ketting vast of wordt het verkocht. Dus, nou ja. De oplossing die ze vinden, die is absurd en ongeloofwaardig. En ik zal hem verraden. Het parool uh, als laatste was uh, tenslotte wel positief en die vindt dat we er met uh, Peter van de Witte een veelbelovende toneelschrijver bij hebben. Ik zou zeggen, ga kijken naar onder andere Daan Schuurmans en Lies Vissendijk en Oordeel zelf. Tournee door het hele land tot uh, begin april en dan staan ze ook nog een week in het nieuwe Lamar. de groep door Leak. Nou ja, groep, duo hè, de Vlaamse zangeres Geike Arnaert, bekend van Hoever van ik en Onze spinvis, oftewel Erik De Jong. Ik vind het hele prettige sferische muziek. En nu Family of the Year.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 Family of the Year. Ze zijn op tour door Nederland. Hè? 13 februari staan ze in Rotown in Rotterdam. En op Valentijnsdag in Paradiso in Amsterdam. Goed, we gaan het mysterie van Emily spelen. Uh, u weet, uh, Jan Emers heeft een mooie tekst geschreven. En heeft hij in drie stukken gehakt. En uh, Het gaat over iets of iemand en u moet raden wie of wat. En, uh, na het eerste fragment kunt u maar liefst drie knijpkatten winnen. Na het tweede nog twee en na het derde nog één. Ik kreeg een mailtje van, uh, van een luisteraar. Uh, Jacques, geloof ik. Sorry hoor, als ik het verkeerd zeg. Maar uh, zijn knijpkat was, was, was een pakje aangekomen en, en de knijpkat was ruit. Had is gejat. Erg, hè? Nou, het is een nieuwe gestuurd. Nou, heel schandalig. Post tegenwoordig, maar oké. Okay. Uh, ik moet even die teksten bij me, jongens. Het zit weer helemaal te rommelen. Het la, la, la, la, la. is een muziekje. Goed, Daar heb ik een Komt-ie. Dadelijk bellen naar 0800 hè? Hoe lang is het nou geleden? Lang hoor. We bedoelen de tijd dat hij er ineens was via een massamedium... waarvan je zou denken dat het helemaal niet bij hem past. Maar het paste wonderwel, Als een handschoen. Hij bewees dat je door gewoon jezelf te zijn... door gewoon oprecht nieuwsgierig te wezen... en door niks op je hurken te willen doen... behoorlijk succesvol kan zijn. Er was ogenschijnlijk niets bedacht aan zijn optreden. En dat was buitengewoon prettig. 0800 -1121, als u het denkt te weten. En eh, wat gaan wij doen? Eens Even kijken. Oh ja, ja, Adele. This is how the story went I met someone by accident. Who blew me away. My sorrow when it took my pain Buried them away Buried them away I wish I could lay down beside you When the day is done And wake up to your face Against the morning sun But like everything I've ever known It disappears My heart away. I dropped you off at the train station, put a kiss on top of your head, watched you away, watched you away. Then I went. I call. De hel van haar nieuwe album, 21, 21, klinkt dat goed. Aan de telefoon, Frans, goedenacht Frans. Dag Adeline. Hoe is het nou? Ja, misschien hebben wij ooit nog wel samen op dansles gezeten bij Ruby Dorani... Nee, dat zouden dan mijn broers moeten zijn. Maar ik, ik heb dat die dans ben ik ontsprongen. Dansles, dat was wel het allerergste aller, aller wat er was, vond ik. Oh, maar ja, eh, dat, maar dat was toch wel in de tijd van, uh, van de poeg. Uh, ja. Ja. Nou, volgens mij hebben mijn broers daar gezeten. Oh, ik vond het dat was echt... Uh, ja, in de jaren zeventig gaat er niet naar dansles. Dat was echt... Oh. Ja, eh, ik moest, hoor. Ja, mijn broers moesten ook van mijn moeder. Die, moesten, die jongens moesten goed kunnen dansen. Ja. Om een meisje mee uit te vragen. Goh, uh, en, en heb je veel gedanst, Frans, in je leven? Uh, gisteravond nog op het debutantebal uh, in Huis de Duin. Oh, wat chic Ja, dat was altijd heel leuk. Ja. Geze gezellig. Veel Oostenrijkse uh, inslag. Oh, dus veel Weense walsen. Ja, mensen walsen heerlijk. Straals, de ja. ja, fantastisch, <lacht> Oké. Okay. Ja, het, het hoorde toen bij je opvoeding, hè? Ja, dat zeiden ze toen. Ja, absoluut. En mooie dames allemaal? Ja, fantastisch. Maar ja, eh, dat is een leeftijd. Die haal ik niet meer. Nee, dat is, dat ja. is voorbij. Nou, dat ik had het nog van genieten. Naar te kijken. Ja. Kijk, kijken niet aankomen. Het oog wil ook wat, hè? Dus zo is het. Frans, wie denk jij dat, uh, dat Emily bedoelt? Nou, kijk, diegene die echt zichzelf is en niet door de knieën gaat, maar eh? uh, ja, ja uh, uh, uh, doet zoals die is en uh, zich niet anders voordoet, maar te verrossen. Ja, ik ben het helemaal met je eens, met die omschrijving. Uh, ja. Maar het is fout, hè? Nou, het is fout, maar <t excited> ik, ik zit te kijken. Hè? Het had eigenlijk best gekund, maar het, er komen nog andere dingen, maar... Uh... E ja, als je voor de hoofdprijs wil gaan, moet je snel bellen. Ja, zo is het, zo zitten. is het. <laughs> maar je zit op de goede weg, in de zin van... Uh, je denkt, uh, ja, inderdaad, ik vind Maarten van Rossen ook een hele een eigen mens. Iemand die zichzelf blijft en die, uh, nou... Oké, okay, Frans, weet je wat je doet? Je blijft luisteren. En uh, als het niet geraden wordt, bel dan uh, straks nog een keertje. Oké, okay, doeg. Adeline, dag. <laughs> oh, ik had ook een hele lage Kees. Hallo Kees. Hoi oh Arline. Ja, <laughs> ik heb een heel mooie stem. Jij hebt ook een uh, mooie Ik had liever nog een kopje voor een maas gehad. Uh, dat ik nog mooier kon brengen. Nee, dat klinkt echt. Maar. Uh, Kees, ja. Ja. Uh. Luister Kees, heb jij een fijn weekend gehad? Niet weggewaaid. Nee. Nee, dat hebben we ook. Ja, heb, Wat heb ik gedaan? Nou, ik heb een leuk weekend gehad. Ik ben bij een heel klein meisje geweest. Ja? Die was nog niet één jaar. En die. Uh, die vertrouwde mij niet. Die zat de hele tijd naar mij te kijken van ja, die achtelijke, grote agast, die reus. Die vertrouw ik niet. En op een gegeven moment uh, ging het wel vertrouwd op, op mijn schoot. En toen zei de moeder: Ja, ah, ja, volgens mij is ze nu gelukkig, weet je wel? Ja, ja, ja. Nee, maar dat, maar is dat moet je niet koppelen met die, uh, die, met die keten in Amsterdam, maar, uh, Nee, nee, nee, nee geen keuzes opgevangen worden zo, zo, weet je nee, <laughs> nee, maar het is fantastisch als je zo'n zo kindje, die, die je dan ja, helemaal ja, aan trouwt, aankijkt, mooi, he? die op een gegeven moment om is en dan ja, zoiets ze heeft ze, van het school. Ik kon helemaal niet lachen en op een gegeven moment ging ze wel tegen me lachen, ja. Nou, hartstikke goed. Mm. Hey, wie denk jij dat het is, Kees? Ja, uh, iemand die ik ook persoonlijk gekend heb, uh, Adeline. Ja. Meteen overhoog. Ja. Ik denk niet dat die is. Maar, nee, maar, ho, ja. ho, ho, hoe koezo? Ik ga het maar even. Het uh, is ook ja, iemand die zichzelf leeft. Ik had thuis, maar hè, ik wilde ja. nog wel meer hebben, weet je Ja, ja, ja. ja. Kees, het is, <lacht> het is niet goed. Dus blijf luisteren. Ik ga het volgende <lacht> fragment lezen. Hé, hey, goeienacht ja, nog, hè? hè. Doei! Hoi! Hij was er dus ineens en verdween weer. We kunnen ons nauwelijks zoiets als afkikverschijnselen bij hem voorstellen. Wel, nee. Veel te veel andere dingen te doen. We hebben het hier niet over Henny Haarsman. En die andere dingen, die deed hij ook al goed. Dus we verloren hem uit het zicht. Dat gaf niet, want met enige regelmaat bleven we op de hoogte van wat hem bezig hield. En daardoor vergaten we bijna die eerdere carrière. Hij vertelde ons dingen. Op zijn eigen unieke manier. Als je hem leest, hoor je hem er soms bij praten. Nou, iets te helderder al, maar het blijft wel moeilijk. 0800-1121, als u het weet. En uh, ja, ik ga iets moois draaien. Op 5 maart komt de Portugese superstar Rodrigo Leao... met zijn cinema-ensemble naar Nederland voor een groot concert in uh, Vredeburg. En ik denk, wie is die Rodrigo? Nou, die zat vroeger bij Madradeus... Je dat? dat vond ik wel heel erg lekkere muziek. Maar het is gewoon een componist van ja, moderne klassieke muziek. Luister naar Vida Total Estrada. MUZIEK Telefoon Hedjo. Goedenacht Hedjo. Goedemorgen. goede nacht. Ja, goede nacht, oké. Hé, want moet jij nog slapen dadelijk of wat? Ja, ja, ja, zeker. Ja, ja toch? En wat ga je ja, morgen doen? Ik ga morgen uh, uh, begeleiden, dat is mijn werk. Uh, wat begeleiden, als ik vragen mag? Uh, nou, mensen begeleiden. Mensen met mogelijkheden, <laughs> Klink, het klinkt heel goed en ook supervaag, maar als je daarmee Ja, wil nee, houden... mensen met een verstandelijke beperking. Oh. Mag, mag Daar mag ik bij in de buurt zijn en dan help ik ze een beetje. En gaan jullie iets bijzonders doen morgen of is het een gewone maandagdag? Uh, ja, het wordt el elke keer wordt het bijzonder. Hè? Het is uh, nooit voorspelbaar wat er, ge wat er gebeurt. Hey, ik dacht uh, uh, Martin Simek. En waarom dacht je hem? Nou, omdat ik, uh, omdat je daar, vooral toen je zei, van, uh, je hoort je stem als, als je iets van hem leest. Ja, ja, ja, ja, ja. Dat, ja, ja, ja. Dat, uh, dat is wel zo inderdaad. Um, is niet goed, um, he Joe? Dus nee. blijf nee. luisteren, misschien dat je straks wel weet, oké? Okay? Oké, okay. ja, dag. Fijne dag morgen, hè? Ja, bedankt, uitzending. <laughs> Ja, uitzending. Aan de telefoon Jelle, goedenacht Hoi. Jelle. Hoi. Hoi. Ik heb... dacht aan meneer J.P. Balkenende. Oh? En hoe komt u daar zo die, bij? Die kwam uit het niets en die is ook weer uh, verdwenen. En je hoort af en toe nog wat van hem. Ja, dat hij een heel, heel goed salaris gaat verdienen is er nu een bepaal. Goeie norm, goeie norm. <laughs> Hij gaat acht keer zichzelf verdienen. Ja, ja dat is wel grappig. Ja. Um, nou Jelle, um, volgens mij had je een andere naam doorgegeven. Ja, dat die klopt, ja. ja maar mag je niet zomaar verwisselen hoor. Een... Maar, ja, maar ik mag toch denken wat ik wil. Je mag maar, denken wat je ja. Moet, ik hem, moet <laughs> nee? ik hem noemen? Nee, zegt die andere naam nou maar niet. Oh. Maar uh, ik moet je helaas teleurstellen, teleur want het is fout. Het is omdat ik die andere niet genoemd heb, zeker? Nee, nee ik zeg niks. Ik, uh, ik, ik ga het laatste fragment voorlezen. Fijne nacht nog, hè? Oké, okay, hoor. Dag. Hij kan kakkerigheid buitengewoon bekwaam een Ordi-sausje geven. Want echt Ordi wordt hij nooit. Dat gaat gewoon niet. Hij duikt soms eventjes op bij de best gekapte presentator van Nederland. Hij gitst ons, als we dat willen, door Parijs of door Zuid-Afrika. Vooral Zuid-Afrika. Hij is eigenlijk alles een beetje ontstegen. De best gekapte presentator vraagt hem wel eens of hij wel eens gewone dingen doet. Ja hoor, zegt hij dan welwillend. En wij weten dat hij dan een beetje jokt. 0800-1121, als u het denkt te weten. En, uh, ja, nou, neem een blender. Gooi daar uh, cumbia, rumba, flamengo, reggae, mestizo, latin, Tex-Mex en wat dub in. En dan krijg je de band La Trova Kung Fu. Daar is Jelle weer. Goedenacht, Jelle, hè? In de herkansing. Je had in de herkansing. De, maar je, nou zeg je dus weer niet de naam, want je had, je had eerst gezegd Wouter Bols. Ja, ja, ja. En maar nu, en nu andere... heb je weer een andere naam bedacht. Ja, die heb ik net wel eerlijk genoemd. Nu ga ik hem eerlijk noemen. Ja? De man met een beetje KAK in zijn interviews. Wat is dat? Paul Rozenmüller. Wat is KAK in de... Kak! Oh ja, zit er kak in? Ja. Vind je ja, vind... kak in zijn interview zitten? Ik wil hem wel een beetje kak hebben. Vind jij hem nou, vind ik nou helemaal niet. Ja, hij hoort jezelf dus graag, hoor. Oh ja, dat is iets anders. Dat bedoel ik. <laughs> en Jelle, hoor jij jezelf graag? Wow. Oh. Ben je een bescheiden typje? Bescheiden. Bescheiden. <laughs> Jelle, heb jij een fijn weekend gehad, trouwens? Oh prima, hoor. Het waaide een beetje hard. Ja, dat is mij ook opgevallen. Ja, ik ben nogal druk geweest met uh, vrijwilligerswerk. Ja, wat heb je gedaan? Voor een uh, voedselbank in Amersfoort een uh, hele hoeveelheid brood halen ja. en een uh, en wat drank. Lekker. Met een vrachtwagentje wat we dan uh, beschikbaar krijgen. Hartstikke goed. Omdat ik de grote rijbewijs heb, ja, ja. heb ik me aangeboden voor als het nodig is om voor ze te rijden. En dat gaat gewoon ook op zondag. Zaterdag of zondag ja, dat door. Gaat er op zaterdag of ah, zondag. ja, oké. Okay. Maar goed, jij zegt Paul Reuzenmuller. Ik zal je, ik zal je mo helaas moeten teleurstellen. Want dat is, uh, dat is, ja, helemaal, dat is helemaal fout. <laughs> <Goed>. <laughs> nou, Jelle. Hey. Okay. Fijne Ademing nacht. Adrena. Doei. Hoi. Dan gaan we helemaal naar het zuiden van het land. Dan gaan we naar Ed. Klopt. Helemaal in Kerkraden. We willen wel een kerkhaling, ja. Hoe is dit? Goed. Waar ben jij nog wakker? Ja, het is laat, hè? <laughs> het is behoorlijk laat. W ja, ja. Wanneer ga je nou slapen? Geen idee. Wanneer ik in slaap val. Oh, oké. Okay. Dat hangt er vanaf. Het hangt er vanaf. Moet je morgen wat? Uh, ja, ik moet morgen ook wat. <laughs> morgen vroeg heb ik een vergadering met de cliëntenraad in het ziekenhuis. Oh, jeetje. Nou, ik hoop dat je dan, uh, dat je dan helemaal fris bent. Ja, is, dat is pas om half twaalf, dus uh, dan, uh, dan ben ik wel weer fit. Oké. Okay. Uh, wie denk je dat het is, Ed? Ik dacht dat het Adriaan van Dis was. En, en hoe kom je daar zo bij? Nou, dat is een man die zichzelf is gebleven en die. Uh, uh, ja, dat als je hem hoort praten, en uh, ja, bij die bekende Nederlander, uh, dan uh, denk je soms wel eens... Ja, nu lees ik zijn boek als je hem hoort praten. Ja, ja, ja. Een van zijn boeken. En uh, ja, hij, heeft inderdaad, uh, hij woont in Parijs en uh, heeft vaak over Afrika geschreven. Ja. Nou, het is een natuurlijk... laatste boek, dik op. Ja, heb je het gelezen? Ik ben ermee bezig. En hoe vind je het? Goed. Ja, ik vind het ook goed, ja. Boek. Ja, ja. ja. Uh, Ed, jij uh, hebt natuurlijk helemaal, helemaal gelijk. Het is helemaal goed. Dus uh, ik ga jou een knijpkartje voor in de nacht sturen. Ja? Leuk. Dus lukt. blijf aan de lijn. Dan uh, noteert uh, Laurens jouw... Uh, gegevens en dan... Uh, oh, Laurens, oh, sorry. Thomas, oh, sorry. <lacht> oh, het erg. Kun je nagaan ja. ja, maar het is laten. Oh, sorry. Ik oh, kijk me heel boos aan. Wie moet er gaan slapen? Uh, wat zei je? Wie moet er gaan slapen? Niemand. Jij? Dadelijk... Nee, je bent al aan het slapen. Ja, ik ben inderdaad aan het slapen, ja. Dus ik maak het maar goed. Dag, dag Ed! Dag Adeline. Uh, uh, ja, wij wouden wij, wij, wij, wij wat gaan draaien, hè. Uh, je draaien, heb je draaien? Heb je dat klaarstaan? Drinking from the same well van Edo Donkers. Kunnen we een stukje van draaien? Die is gek van de Americana. En na een lange reis door het zuidwesten van de VS... maakte hij het album uh, A Sense of Home...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 nadelijk na het nieuws starten we plomp verloren... met de laatste twee afleveringen van Paul Vlaanderen en het Alex-mysterie. Dat moest, want anders past het net niet in het uur. Dus schrik niet als straks na het nieuws Ina om Paul gaat roepen. Hè. Tot zo. <tied>